In de Kamer. Daarvoor was ze onder meer politiek adviseur van PVV-fractie-voorzitter Melkart en staatssecretaris Nederland Bos. De was verder was, vreed leren is. Informateur Rosenthal gaat vertellen of er een nieuwe kabinet kan Dat is de Amerikaan James Blake. Naast In de stad Schouwburg. Het is uh, mijn laatste grote uitvoering. Wow. Uh, ik ben wel de inspiratiebron. Maar de grootste is altijd gepland, in Stadtschapburg, in Velsen. Dat doe ik altijd, ja. zolang ik hier ben, 25 jaar.